Jobboot met het NOS-journaal. De geëvacueerde bewoners van het anti-kraakpand in de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet kunnen nog niet terug naar huis. Er was asbest in het pand gevonden, waarna de tientallen bewoners van het complex werden geëvacueerd. Op het informatiebijeenkomst hebben de bewoners te horen gekregen dat het opruimen van het asbest nog wel vijf dagen kan duren. Sommige bewoners sliepen vannacht bij bekenden, anderen konden terecht in een sporthal in de buurt. Kofi Annan stopt als VN-gezant voor Syrië. Dat heeft VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon bekendgemaakt. Annan stopt aan het eind van deze maand als zijn mandaat afloopt. Annan bemiddelde de afgelopen maanden tussen de strijdende partijen in Syrië. Hij stelde een zespuntenplan op om het geweld in Syrië te stoppen. Maar beide partijen hielden zich niet aan de afspraken. Vooral in Aleppo en Damaskus, de twee grootste steden van het land, wordt er hevig gevochten. De Europese Centrale Bank is in principe bereid tot verdere maatregelen om de euro te steunen. ECB-president Draghi heeft dat gezegd in een toelichting op het besluit om het belangrijkste rentetarief onveranderd op 0,75% te laten. Wel zal de ECB zich in de komende dagen buigen over maatregelen die niet tot het standaardarsenaal van de bank behoren. Beleggers reageerden teleurgesteld dat Draghi geen directe maatregelen aankondigde. De beurzen verloren terrein en de rente op Spaanse en Italiaanse staatsobligaties liep snel op. In Londen heeft Judoka Henk Grol een bronzen medaille gewonnen. In de klasse tot 100 kilogram versloeg hij een Zuid-Koreaan. Grol won vier jaar geleden ook al een bronzen medaille op de Spelen in Peking. Bij het roeien won de vrouwen acht eerder vandaag ook al brons... Judoka Marinde Verkerk verloor in de klasse tot 78 kilogram. De strijd om een bronzen medaille. Ze verloor van een Braziliaanse. Het weer vanavond overal droog. Morgenochtend aan de kust en later ook in het binnenland buien. Ook periode met zon. Temperatuur uiteenlopend van 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staan er nog files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knopendel en Waardenburg 3 kilometer. Na een aanreding is daar de linkerrijschok dicht. Er was een aanreding op de A15 Gorkum Rotterdam tussen Gorkum en Hardingsveld Giesendam nog 6 kilometer. Alle rijschokken zijn weer open. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Zwijndrecht en Knopendlaverpolder 5 kilometer. En op de N3 Papendrecht-Dordrecht voor de aansluiting met de A16 3 kilometer.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 van voor ook op internet. internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Another day Staring out of my window Thinking about tomorrow Wishing things would be No need to run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 Professie. You no, no, no, no. Van ZFM. ZFM's antwoord, 106.9 FM. Van de wereld weet ik niets. Niets dan wat ik hoor en zie.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 De postbode een huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol. En al liefst uit Londen. Van de wereld weder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 de prachtigste verhaal toch wat is een lief